zingen van psalm 84, het eerste en het tweede vers. Ik noem nu het eerste en tweede vers van psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, daar scharen God, Het gedeelte wat u zal worden voorgelezen uit Gods heilig woord kunt u opgestekend vinden in het boek Rut, daarvan het tweede hoofdstuk. We noemden u Rut 2. Naomi nu had een bloedvriend van haar een man, een man geweldig van vermogen van het geslacht van Elie en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aaren oplezen dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, De heren zijn met u lieden. En ze zeiden tot hem, De heren zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn een jongen die over de maaiers gezet was, Wiens is deze jonge vrouw? En die jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En zij heeft mij gezegd, laat mij toch oplezen en aaren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van desmorgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zei de Boaz tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter, ga niet om in een ander veld op te lezen, ook zult ge van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld dat ze maaien zullen en ge zult achter haar lieden gaan. Heb ik den jongens niet geboden dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschapt hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich daar aarde en zeide tot hem, Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben? En Boaz antwoordde en zeide tot haar, Het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uw smans, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat ge van tevoren niet kende. De Heere verhaalde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, den God Israëls. onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En ze zeide: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, dewijl gij mij getroost hebt en dewijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk één uw dienstmaagden. <klas> Als het nu etenstijd was, zei de boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de nazijn. Zo zat ze neder aan de zijde van de maaiers en hij langde haar geroost koren en ze at, en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boaz zijn jongens, zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de hand vallen voor haar wat vallen, en laat het liggen dat zij het oplezen en bestraft haar niet. Al zo las zij op in dat veld tot aan de avond,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 Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie ze gevrocht had en zeide, De naam des mans bij wie ik heden gevrocht heb is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, Gezegend zij heiden heren die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Goed zeide Naomi tot haar, die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zeide, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, Gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat ze de gangse oogst die ik heb, zullen hebben volgend. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, Het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Al zo hield zij zich bij de maagden van Boaz op, om op te lezen, totdat de gersteoogst en tarweoogst voleindigd waren, en ze bleef bij haar schoonmoeder. Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en aarde gemaakt heeft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 Amen. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach Heren, het is nog langs uw Goddelijke voorzienigheid, dat Gij geeft dat wij in de avond van deze werkdag, dat we met kander mogen ontmoeten. In uw bedigheid, rondom uw woord en eeuwig blijvende getuigenis. En die Heere, waar dat het u begaagd heeft, dat we nog bij me mogen komen. Ach, mocht die begagen, om uw lieve zegen te schenken. Over uw woord, door uw lieve geest. En dat door de verdiensten van die gezegende middelaar. Die meerdere boos naar de eeuwig des vaders. En die heren, wanneer dat we samen mogen zijn. En bij u gebracht. Dan zijn wij zo stijl en diepe vankelen, O, dan door onze bonds breek in adem, dan van de natuur, dan voelen wij het echte nood niet. En heren, uw volk die moeten beleiden, o, dat steeds meer en meer, moet ze ervaren in het leven. Zonder i, kunnen ze niets goeds voortsbrengen. Heren, dan kunnen wij niet bidden. Dan kunnen wij niet luisteren. Ah, dan kunnen wij er niets van ontvangen. Zonder dat het eeuw door die hand gegeven wordt. En wij hebben volk, heren. Die heeft wat ervan mogen leren. En dat, dat is ook verzondigd. Meneer Heere, zou Gij nog, o oh, die houden, septen nog eens uithouden, dat we nog vrijmoedigheid nog ontvangen uit de hemel, om samen onze ogen mogen opheffen naar U. O oh, Heere, Gij weet, onze grote nood Eén zowel als de ander. Want we zijn op weg en reis. Door dit korte tijd. Naar de eeuwigheid. En naar de dood. En het sterven is God ontmoeten. Here mogen dan. Eeuwig de zaad van uw woord. Nog zegenen. De waarachtige bekering der zon daar hier. Dat is uw goddelijke werk. Dat heb gij beloofd hier Dat gij werken zou. Zolang dat de zon en de maan zijn. En hier, Dan benen we nog er weer bij mekander om. Want om uw woord. En mocht erbij inkomen. O, dat gij nog op het witte paard nog eens doorrijden mocht. Gekroond met het kroon van uw vader aan uw goddelijke voldoening. Tot de vergeerlijking van de deugde van uw vader. Maar ook met het boel in uw hand, heren, mocht het dan niet begagen. Om vele pijlen nog uit te storten. O, oh, dat als uw woord het gezegd heeft, dat het tijd zou komen. Dat de dode de stem van de zoon God zou horen. En die horen, die zullen leven. Heer, dat is uw goddelijke werk. En dat heeft gebeloofd, Heer, Dat door de dwaasheid, de prediking, dat hij zonder zou zalig maken. Heere, mocht dat meer en meer aan onze de harten gebonden worden. En mocht er meer en meer de gebed ervoor geven. In de donkere tijden dat wij in onze kinderen beleven. O, je werk dat zal zeker ervoor geplant worden. Maar Heere, wij zien en horen zo weinig van het goddelijke en krachtdadelijke werk Gods. Dat de zo'n daar stil geplaatst wordt. En dat ze dat leren kunnen door genade om uit te schuwen. O God, wees mijn zonder genade. Heere, mocht het dan u behagen om de zaad van uw woord rijkelijk te zegenen. Want hij wordt verheerlijk in de werken van uw eigen hand, Heere. En mocht de bekommerde kerk gedenken, Heer, dat gij ze ook onderwijs en dat hij ze nog honger en dorst mogen gegeven worden. Als dat uw woord zegt, gezegend zijn degene die honger en dorsten naar het, naar het gerechtigheid. Dan, ze, dan heeft hij beloofd, Heer, dat ze vervuld zou worden. Ach, laat dat werk dat u begonnen heeft. O, oh, laat het nog eens, laat het nog eens leven, Heer. O, oh, laat het nog eens een nood worden. Om op dat ene rots, Jezus Christus, te gebouwd worden. Door u, door uw leven. En Heer, mag het uw behagen om uw volk. Te gedenken mocht er nog een kruimeltje van dat hemelse brood. Nog vallen uit uw rechterhand, uit uw gunst, o Heere. Dat uw volk nog eens onderwijs, dat is het troost, wat ik heb gezegd, Heer. Troost, troost, mijn volk, zegt de Here, Ach, Here, hij weet hem, hoe iedereen is opgekomen. ...en mocht het woord rijkelijk zegenen... ...hij zijt het zo waardig, o Heer... ...en in de vele onderdanen van de koning... ...is toch de konings eer... ...ach, geef nog verbroken harten... ...en verslagen geesten... ...laat er nog eens in zicht... ...in waarheid en in oprechtigheid... ...nog opgaan van onze zielen... Tot u, want buiten niet is geleverd, maar een eeuwig zielsverderd. Ach, de breed van oud, ze mogen vragen, trek me, en we zullen niet nalopen, hier. En het is nog niet anders. het trekt dan met de koorden van uw liefde, o schijn nog. De door de zoon, door de uwe zoon, de zoon, de gerechtigheid. En heren, bewaar van bedrog en al wat van de mens is. Want wij zijn zo afvaarlijke schepsels. Maar mocht gij ons als dat de dichter getuigd heeft. Hij vat mij bij mijn rechterhand. Dan is het een veilige weg. Dan is het uw weg. En dan zou het een zegende weg wezen. O oh, heren, hij weet hoe het stormen kan. Als dat aas of dat ook beleefd heeft. Maar heb het voor hem opgelost. En die heren mogen ook. gedenken aan alle zieke, zwakken en oude van dagen. Gedenk de enige die niet op kon komen onder uw woord. Mogen ze opzoeken, heren. hij hebt meer dan één zegen. Gedenk aan de kerkenraad en de gemeente. En de vrienden met ons gedenkt ze al. Heren, laat het nooit tegen ons getuigen. Want uw woord dat kan niet. Dat kan niet ijdel overblijven. Dan kan het alleen vooraf tegen. Want die woord dat sluit de mens in. Of het sluit de mens erbij. Heren mogen dan gedenken. Het de kinderen, de jeugd heren. Ach, bouwt die we kerk nog op. in de donkere tijd uit het opkomende geslacht. En heren, gedenk vaders en moeders met de kinderen. O, heeft vader en moeder meer en meer de verantwoordelijk, verantwoordelijkheid te voelen. Heeft de kinderen gehoorzaamheid aan ouders wanneer dat is uw woord willen. Willen lezen met elkaar en onderwijzing heven. Heere, bewaar ons jong en oud. Van de vol de verzoekening van de tijd dat we beleven. O, laat ons niet tot ons eigen kracht of wijsheid. Want die woord zegt, dat is een dwaas. Heere, gedijnt dan die kerk hier over de wereld. Over het ganse wereld, maar ook in deze deel van het wereld. denkt al diewe knechten. Gedenk de studenten, gedenk hier de zendelingen, ouderlingen in de jaken. Mogen er veel gebed voor geven. Maar ook alle die onder uw woord komen. En heeft nog meer arbeiders in uw wijnhart. Hier gedenk de met krijzen, met zorg, met rouw. Hij weet de droefenissen dat er zijn. O, oh, mocht gij nog het wegen, nog. Nog zegenen tot het eeuwige wel. Gedenkt dan o Heere. Wanneer in dit avond. en mocht die Als die gezegende profeet. Ons nog onderwijs te geven. En als die gezegende hoge priester. Onze zonden doen vergeven. En ons voorgaan. In het priesterlijk gebed. En dat gelieve handen. Nog eens uitwouden. Waar we houden om ons te zegenen. In spreken en in het goor. En al eeuwig koning. O, laten we uw stem nog horen. Want hij zegt, ik zal voor u. Ik zal u leiden. Ik zal u bewaren. Onthoud dan uw lieve geest niet. In de opening en in de toepassing van uw woord. En Heere, mocht u behagen om een kinderlijke en een ambtelijke zegen te geven. Ach Heere, mocht gij die scheuren van die grotere Jozef nog eens open doen. En dat gij het nog eens uit mocht geven, zonder geld en zonder prijs. O, laat er nog honger wezen, laat nog dorst, hier, laten nog nood. Laat ons niet over aan onze eigen. En mocht deze dienst jeigen tot eveneer. Tot de blijdschap van uw volk. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Vergeef dan al onze zonde. Om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 68. En van het derde en het vijfde vers. Spring up and through. Lieve liefde gemeente, we mogen nu een aandacht vragen voor onze tekst dat je vinden kan in het voorgelezen hoofdstuk van rit 2 en dan willen we lezen van vers 17, 18, 19 en 20. Had. En het was omtrent en even herfst en zij nam het op en kwam in de stad en als schoonmoeder zag wat zij opgelezen had, ook bracht ze woord en had haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had toen zeide haar schoonmoeder tot haar waar heb gij heden opgelezen en waar heb gij geracht gezegend zijt die i het kind heeft en zij verhaalde haar schoonmoeder bij wie zij geracht had en zeide, de naam des mans, bij welken ik heden geracht heb, is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, Gezegend zijt heiden, Heere, die zijn weldadigheid niet geeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide de Naomi dat haar die man is ons nabestaande. Hij is een van onze lossers. Tot zover. Wij willen onder deze tekst schrijven gemeente een gezegend gezelschap. Het is een rit en haar schoonmoeder aan de avond van een goede dag op de akker van Boas. En dan willen wij met de helpen dus hier in drie gedachten overdenken. In de eerste plaats, wat Naomi zag. Als dat wij dat horen in vers 17 en 18, dat zij zag wat de rit thuis gebracht had. In de tweede plaats, dat Naomi, zij onderzocht het, wat zij thuisgebracht gebracht hebt. En in de derde plaats, dat die jouwe moeder, die verklaart het, voor het. En zo, so, dan willen we stilstaan bij een gezegende gezelschap. Het is een... Naomi en Rit aan de avond van een goede dag op de akker van Boos. In de eerste plaats wat zij zag, wat zij onderzag en wat zij verklaart. Gemeente, de welbekende boek van Rit dat zo eenvoudig is en toch dat zoveel verborgenheden inhoudt. Als de Heer het heven wil, dan kan het tot onderwijs voor de bekommerde en de bevestige kerk wezen. En of het de Heere begagen mocht, en mocht het de Heere begagen, om dat woord te stellen door zijn heilige geest. Tot de goddelijke jaloersheid. Van een arme onbekeerde mens. Op weg en reis naar de onzaggelijke eeuwigheid. Mijn onbekeerde medereizers. Dat mag genoeg. Dominique Kerstin die heb dat jaren terug al gezegd. Dat een mens onder het woord geboren is. Is een soevereine een daad Gods. Volgens Gods voorzienigheid. En die mag je er nog onder wezen. En mocht de Heer hem pijn. Nog eens afschieten. Over zijn goddelijke boog. Het is nog het gede der genade. Het kan nog, het kan nog, omdat God God is. Het kan nog, omdat God beloofd heeft, dat hij zal zijn woord doen zegen. Aan de gevallen slacht van Adam, En daarom in de verdiensten van die gezegende middelaar. En door de krachtdadelijke werk van de heilige geest. Mocht het die Heer begagen, Dat ook deze avond van alle eeuwigheid bestemd is. Dat deze die in Sion geboren moeten wezen. Wat zou dat groot wezen mijn God? Oh, Al dat, dat nog in onze donkere tijd. In onze tijd van wereldgelijkvormigheid. En de tijd dat de kerk over een al slaat. En de wereld maar voorgaat. En de godsdienst maar in de blindigheid naar de eeuwigheid gaat. En dan zou de Heer het nog geven. Dat nog gezegend mogen worden. In de eerste plaats tot bekering. Want daar zal zijn naam eeuwig in vergeerlijkd worden. En in het in het heilige bed mijn hoortes. Dat leid. Dat leid vader die in de hemel is. Inaam zij al den eer. Ik e, koninkrijk kom. Dat zal een woord voor de kerk. Vandaag aan de dag meer. Te zeggen hebben. Oh wat willen we, we schepsels binnen we eigen bedoelers geworden gemeen. Maar mocht de Heere nog een tijd van oplegging nog geven. Voor onze lieve kinderen. Dat de Heere de kerk nog een weer. Zou opbouwen uit het opkomende jeugd. Is onze hoop en onze wens. En wat zou het groot wezen. Of ook deze avond. Dat koninkrijk Gods nog ab, ab, uitgebouwd zou worden, want dan wordt de koninkrijk van Satan neergebroken. Laat ons in deze woorden van onze tekst, met de helpen des Heeren, even bij stilstaan. Dan horen wij in het hoofdstuk dat voorgelezen is, een dag aan de akker. Van boos. En daar willen wij nou niet uitbreiden om de tijd, maar dan is die dag gekomen. Een dag gemeente dat er nooit gedacht dat aan haar gegeven zou worden. Ze zijn dat keuze gemaakt in de leven. Uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. En dat mogen ze door genade in oprechtheid doen. Ken je dat, mijn woord? Weet je dat ook in uw leven? Is er een dag gekomen in uw leven. dat de Heer in je te sterk geworden is? En als dat het in dit elfde vers hier staat. En Boris antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd alles wat gij bij schoonmoeder gedaan hebt na de dood eeuwsmaats. Dat was de dag, dat was de tijd dat rit door vrije genaan van het dood levend gemaakt is. Daar is haar leven veranderd, gemeente. Daar is de dag aangekomen van eeuwigheid bestemd. En daar is haar leven veranderd. Dat verklaart Boos. Hier tot rit, tot de, tot de. Om haar te bemoedigen. Want die ritgemeente, die is wel op de akker van Boos. Maar er is meer op die akker. Weet je dat? Wat meer aan dat akker van Boos is. Dan Rit. Dan die maaiers. Dan die maagden. Het staat in openbaring gemeente. Waar God zijn kerk hebt. Daar bouwt de duivel een kapel. En dat is kerkelijk. Maar dat is ook persoonlijk zo. Zo, dan horen wij dat ook de duivel op die akker is. En nog meer gemeente, kinderen, zullen jullie het weten. Zij, aan die akker heeft ze al de zonden van Moab met En weet je nog meer gemeente, op die akker heeft ze zo'n goddeloze, Ongeloof. En op die akkergemeente. Een lichaam van vijandschap. En op die akker. De trekkende wereld van Moab. Wat was het anders wit in uw leven. Wanneer dat je de list van je leven kon uitleven in Moab. En nou mooie buk. Elke kunneltje dat je mocht ontvangen. De ene ogenblik verwondert gemeente dat ze daar mag wezen, dat ze nog in het land des levens is, dat er nog een kunneltje voor zo'n hellewicht nog over was. Door God gegeven. Want het is een kenmerk van genade gemeente. Als de Heer in onze harten komt te werken. Dan krijgen we een God te doen, gemeente. Dan is het in onze leven. Dan zien we dit. Of het voor ons is of tegen ons is. Dan is het God die het besteedt gemeente. En zo van ogenblik tot ogenblik. Dan was de God. En dan weer strijd. En zo is het in de leven van het levende kerk hier op aarde. En Boos zegt, na de dood, uwe man, weet je dat nog? En dan is Boos haar aan bemoediging. En dan zegt hij, ook wanneer je vader en moeder verlaten moest, Boos. Zeg, Rit, was dat nou werk dat diepe strijd. Want gemeente, door onze diepe val en door algemene genade, dan is er nog een beetje liefde voor me kant Maar als de Heer ons nieuw huid geeft in de wedergeboorte, dan in eerste instantie krijgen we. De beginsels van het liefde voor God en voor onze naasten. En voor onze vader en moeder ook hoor. En nou, wanneer dat die het liefde voor die vader en moeder kreeg. Dan moet ze, ze verlaten in de moab van de dood. Ken je dat? Zijn er hier vanavond. Die dat met red ook weten. Dat God je opgezocht heeft. En je ouders op een ander gebied van hen leven En je moest ze verlaten. Benjan, hij schrijft hetzelfde. Wanneer dat christen uit het, uit het stad des verderfs getrokken was door de liefde Gods. Dan moest hij zijn vrouw en kinderen. En hoe dat dat door zijn hart gesneden. En dan wil boos zeggen, Rit was dat nou ik. Al was dat iets wonderlijks uit de heen. Toen ik je ze sterkt heeft in die tijden van zo'n diepe rouwsmart. En dan, weet je gemeente wat erbij komt. Wat erbij komt of het vader, moeder, kind is. Dan wordt het ons eigen schuld. Ook voor vader en moeder. A vader en moeder aan de andere kant voor de kinderen. En dan zegt Boos Verder en het land van uw geboorte. Het was wat gemeen. Alles moest ze verlaten. Waarom weet je kinderen, jonge mensen in onze midden? Waarom moest het allemaal verlaten? Kan ze de knieën een mooie bijgen. Kunnen ze Gods woord en moord niet bij deze gemeente? Moord met al de zonde is de dood voor haar geworden. Het kan niet. Als God werkt gemeente, en dat is ook vandaag aan de dag, dan zien wij van al die bekeerden en al die, al die mensen die stromen maar tot het heilige bedien. Maar ze kunnen alles doen. Er is geen weg meer dat ze niet wandelen kan. Was ze binnen zo'n gelukkig. Maar het zou geen dag geraakt hebben mijn ogen. Mijn hoorters. Maar nou in de zeventiende vers. Aan de einde van de dag. Alzo las zij op. Het was een bijzondere dag. Maar wij hebben er geen tijd om over te praten. Wat er verder gebeurd is. Hoe dat zou ook. Aan dat, aan dat tafel in het midden van de dag gebracht is. Maar leest het. Maar vraagt de Hieren voor licht. En zoek het van Gods knechten die erover geschreven. En dan hebben wij hier het avond. En alzo las zij op in dat valt den avond. En ze sloeg het uit. Maar eens denken jongens en meisjes en ouders net zo wel. Dan zien wij die, die Moabitische op die akker. Die oude moeder. En hier heb je de bekommerde en de bevestigde kerk. Maar hoort eens. Die oude moeder. Waarom is ze ook niet op de akker met rit? Was dat dan ook niet? Want als ze daar samen komen in Bethlehem. Dan zegt Gods woord. Dat er was geen één die ze iets had om te eten, historisch. Maar de heestelijke bedoeling. En daar zat ze in Bethlehem. En Bethlehem, dat is het broodgrijs mijn ouders. En nu met zo'n grote verwachting. Over die grens gebracht om naar Bethlehem te komen. En Het is allemaal een Gods woord gemeente. Want die oude moeder Naomi, daar in Moab heeft de boodschap mogen ontvangen dat de Heere zijn volk heeft opgezocht met brood. in kamer. En die oude vrouw, oh wat is je honger geworden! Wat is die vrouw honger geworden daar in Moab? De Heere die komt daar niet in op gemeente. Om dat brood te heven. Dat is in kanon, Dat is de hand van de God van Israël. En die heeft ze de boodschap nog een ontvang. En weet je wanneer dat ze die boodschap heeft ontvangen? Dat er, dat er absoluut. Ze stond als een weduwvrouw. Zonder man, zonder kind. Ze had geen ene cent meer over. Ze had enkel. Eigen. En al haar rauwe nalende. en En daar eigen schuld, eigen schuld. Maar die vrouw die is teruggegaan. Want de heren die hadden gehoord dat de boot was in Kano. En ik kan dat vrouw, dat dus het teken dat het een levende vrouw was gemaakt. ze kinderen niet langer blijven. En ze komt met de naaktheid, de zonde, de armen. En dan komt hij rit mee. En hij weet het, hoe dat dat hing. En wat er aan de weg plaats is genomen. Hoe dat de oude moeder die dochters beproefd heeft. En eindelijk open, ze is teruggekeerd. En rit die komt, ik kom. En zo ben ze samen naar Bethlehem gekomen. En daar zat ze allebei. Lege handen in de broodgeis gemeente. Ken je dat? Ken je dat in je beleving? In de broodgeis Het zegende kanon Bethlehem. En zonder één kruimel brood, Twee wedervrouwen. Een oude en een jongen. Ik heb wel eens gedacht gemeent. En dat staat hier niet in Gods woord. En alles dat staat niet in Gods woord. Johannes zei af alles in. Geschreven was wat er omgegaan is. Zou de wereld de boeken niet kunnen houden. Wat een gemeenschap. Dit is de avond. Maar deze avond dat hadden morgen gemeend. En de nacht die ervoor ging. En dan in dat morgen. Dan zie ik die twee vrouwen, allebei weduwen, allebei uitwendig doodarm, allebei inwendig, goed begrepen, zonder een oplossing, allebei. En dan hoor ik die oude moeder, het is een, een bevestigend kind, Gods nodig. En die oude moeder, die ziet, dat jonge vrouw en het ingewand van de hart van die oude moeder dat heen pijn doen gemeente en die oude vrouw als een verzondigd kind gods zij is gebracht om haar eigen te vergeten zij krijgt te doen met die dochter en ze begint aan die dochter te spreken en aan de kant van de wanhoop. Want het bevestige kerk. Zowel is de bekommerde kerk. Hebben tijden dat ze aan de rand van de wanhoop. Zijn mijn woorden. Die oude moeder die zegt. Kind. Wees voor goede moed. Daar staat in Leviticus. er is nog hoop. Voor je. Goed begrijpen. Voor jij dat spreekt ze niet over de eigen gemeente. Maar voor jij dus nog hoop. En wat is dat je? Het staat er. Volgens de wet des Heeren Door de hand van Mozes. Dat een vreemdeling. Een weduw. Een arme mens. Die mag oplezen aan de akker. Moet je eens overdenken gemeente. Daar staat die rit. Zo in honger en dorst. Daar had die oude moeder spreken. Over een weg dat er is volgens Gods woord. En die rit die vraagt. Mag ik gaan schoonmoeder? Maar ik heb ook gedacht gemeente. Want die schoon die dochter. Die had ook een liefde voor die schoonmoeder. En ze wist dat die schoonmoeder. Nog meer ellendig was feitelijk. Als je dat zeggen mocht. Dan dat, dan dat zij was. En dat die schoondochter dat rit. Had ze tegen de schoonmoeder. Kom dan maar mee. Want je bent ook gewendig. Je, je bent ook arm. Je bent ook op die weg. Een vreemde. Kom maar mee. Laat me dan samen op die hakken. Die moeder die zegt. Kind ga. Ga. Voor mij mag dat Nee. Weet je waarom gemeent. Rit die zegt tegen de schoonmoeder. Je bent ook een vreemde. Maar die oude moeder. Die kon dat niet mee eens. Zij is een kind, is gemeente En ze heeft in de ervaring van de leven geërvaard. Dat God in ze heeft ze in Christus over ze doen ontfermen. En dat door de Heilige Geest ze heeft ingeleefd. Met de verzegeling van de Heilige Geest. Dat zijn kind Gods was. Begrijp je de verschil, gemeente? En die oude moeder die zegt, kind ga maar. Je begrijpt het niet maar gaan. En dan zien we weer op die morgen. Met, met volle list en volle honger. En volle ijver en volle liefde. Haalt ze uit. Ze gaat uit. En door God geleid is aan die akker gekomen. En die de avond is gevallen. En zij slaat het uit. En wat heeft die jonge vrouw. In die dag. Rijke ervaring mocht hebben in haar leven. Daar heeft ze mogen oplezen. En als woord is zegt dat er heis blijven was maar weinig. Dat bedoelt. Ze was zo vol dat eerste liefde gemeet En dat ijver. En dat nood in haar leven. O, oh, dat laat een mens niet ijdel zitten. Nee. Oh, de kerk af het oude woord daar gaat het zingen bij ogenblikken. Och was mijn ziel. Daar werd ze weer geleid. Aan dat eerste tijden. Wanneer er zoveel liefde was. En dan heeft ze in dat midden als dat we gezegd. Want hij heeft zijn een ontmoeting met bozes boos ontvangen. En boos heeft de dus cel van de tafel toegeroepen. En een plaats gegeven. Hij heeft de koorn gehandeld Oh, het, hing, het hing van kracht tot kracht steeds voort voor de jonge vrouw. En er is een volk nog in de donkere tijden. Die kennen dat vrouw nog eens nalopen. In de ervaring wat God ze heeft gegeven. En dan na het eten. Ik heb er nog wel een gedag gemeente. Dan kan de bekommerde kerk worden ge, geschonken. Uit de profetische werk van Christus. Want als ze daar smiddels op die tafel zit. Dan wordt ze bediend uit het priester, priesterlijke am van Christus. En de kerk. En er is geen bediening vanzelf. Buiten de priesterlijke am van Christus. En dan, ze, dan mogen ze de koninklijke am van Christus horen aan. Want Boas zegt. Terwijl dat ze het horen mocht gemeente. Dan zegt het hier. Als zij niet opgestaan om op te lezen. Laat zo boos zijn jongen zeggende. Laat haar ook tussen de galven oplezen. En beschaamt haar niet. Zij heeft zo'n onbegrijpelijk bewondering ervaring aan die tafel. En niet spreekt boos. Terwijl dat zij het hoort. En verder. Ja laat ook al Van de handvolle voor haar wat vallen. En laat, laat het leggen. Dat zij het oplezen. En bestraft haar niet. Gemeente. Als boos spreekt. Krijgt de kerk vrijheid. Dat is ongetwijfeld. Als boos spreekt gemeente, dan krijgt de ziel vrijmoedigheid. Daar staat dat arme merobitische rit, die vreemdeling. En dan krijgt ze vrijmoedigheid om bij die maiers en daar handvols te oprezen. En de wet dat gezegd, dat zij nou in die hoeken en die plaatsen mogen oplezen, ver van die maiers En hier loopt die, die rit, dat doet genade gemeente. Dat heeft vrijmoedigheid. En daar is het tussen die meis. En wat heeft ze gemeente. Haar lust in haar leven. Dat ze is zo aan dat volk gebonden. Want dat volk die krijgt God lief. En Gods volk. Gods dienst. Gods woord. En die krijgt dat lief. Wat naar Gods woord is. En dan is dat avond gekomen. Na zoveel vrijmoedigheid. En ze heeft het uitgesloeg. Wat zij opgelees had. En het was om en even herst. We moeten een beetje verder gemeente voor de tijd. Want, en daar moet je dat even overdenken. Morgen niet s'avonds. Smorgens niks. Niks. Ja wat? Weet je het jongen. Jonge mensen weten. Ja, ze gaat wat. Dat we wel soms zo jaloers op dit. Ze had honger. Ze had honger maar. Ik kan later zo dood zijn. Zij had honger. En nu, nee, het is oud. En zij heeft een even herst. Moet je zo bedenken. Een even herst. Volgens de studie van de de verklaarders van Gods woord, dan kan een mens van een even herfst tien dagen leven. Wat is het mooi toch? Oh, er is een volk van God, die hebben ze wel eens tien dagen gezongen. Tien dagen gezongen. God is vrij en al zijn weggewerkt. Maar de kerk, die mag er wel en niet. Mag ze zo blij wezen. En, ze, en dat is een ander kenmerk van het nieuwe leven gemeente. Die worden eerlijk. God maakt zijn volk eerlijk. En ze sloegen het uit. Want die kaffen die. En die stro, die heeft geen vuil. Die heeft geen waarde. Zij moet die kool hebben. En ze laat dat. De ander dat laat ze maar leggen. Ja. och ze weet wat we waarde geven. En niet. Niet kom en zij nam het op. En er weer staat er niet bij. Wat er allemaal plaats genomen heeft. Ik begrijpt begrijpen maar hoort eens. Af die jonge Moabie daar in de akker van Boos. Na al wat gebeurd is. En even herfst over hebt. Haar, haar ziel dat springt van vreugd. En ze hebt nog meer. Ze hebt nog van die gerooste koorn die koeken nog ook over. En ze heeft dat ook de hele dag voor gezorgd. Daar zie je kinderen. Oh, dan is het geen liefde voor de voetbal. Voor de sport. Of de mode van de wereld. Maar dan krijgt dat rit zo'n liefde voor die schoonmoeder. Ze heeft van de midden al door die koek maar bewaard. Voor die schoonmoeder. Dat ze nog wat hebben zou. Voor die de schoonmoeder. Die ze achtergelaten heeft in die morgen. Zo hongerig. En niet. En ze nam het op, en ze kwam en ze nam het op en kwam in de stad en haar schoonmoeder zag. Haar schoonmoeder zag onze eerste gedachte wat hij had over dat Naomi wat ze zag daar. Wat ze zag, eigenade gemeente, wat allemaal in Gods Woord niet staat, wat ze zag. Wat zij opgeleest had, ook bracht ze voort en gaf haar wat zij van haar versadiging overgegoten had. O gemeente, ik geloof dat die moeder de hele dag geworsteld heeft voor die, voor die dochter, die schoon Zij mag haar eigen verlies. En ze mocht in de werkzaamheden komen voor die schoondochter. En we be bevestigen kerk wat een voorrecht dat dat is. Af we ons eigen is mocht vergeten. In de meest heftige ellende hebben wij weten gemeente. dat de karne niet dief bouwt hier, dan de varizieten in, in het hart. Maar dat wij, want door de kennis van Gods volk, die worden door aan de school van Christus geleerd. En dan kan het wezen dat de staat vast zijn. En dat de toestand zo ellendig is. Maar dat ze de eigen mogen komen te vergeten. En ze mogen bezig gemaakt worden voor hun hand. En niet. Af dat er weer thuis komt. Zit die oude moeder nog. Nog niks gegeten, Nee. En toch. Weet je gemeente. Die oude moeder. Die heeft een goede dag gehad. Begrijp je het, mijn oude? Wat was dat dan? Wat heeft dat oude moeder zo'n goede dag gehad? Het is voor die oude moeder na tien jaar dat ze een open venster naar Jeruzalem krijgt. Ze krijgen een gehoor in de hemelgemeenschap. Haar gebed, haar verzichting voor die schoondochter. Dat krijgen ze bij de heren. En dat alleen door de verdiensten van Christus gemeente. Wat hebben ze een goede dag gehad. Ze hebben een teken van de hemel nog een weer gekregen. Dat de heren haar van afwist. En de heren die later de dag maar doorschrijven. En die zouden niet van hongersnood sterven. Er is een in de heen die weet. Hij ziet. Hij zorgt. O, oh, dat, dat liefde, dat liefde van God in Christus gemeente. Dat is, dat is onbegrijpbaar. Dat is onspreekbaar. En die komt die thuis. En ze zag, ze zag. Het is een duidelijke be, be, het is een duidelijke verklaring. Dat hij wat die vrouw in die dag mee bezig was. En ze zag. En die oude vrouw. Toen ze die even herzag, zag. Dan wordt haar zielen weer leefd. Wat zag ze in die erven herst? Ze zag de grotere boos. Boos. Oh wat is ze verblijkt. Daar, als je dat in je gedachten maar denkt aan dat de gezelschap en ze zo blij is dat de dochter weer terugkomt en met een even herst en dat die dochter, het is zo, het is een gezelschap gemeente wat is van de hemel gegeven en dan gaat het, dat weet je nog vandaag aan de dag. Je kunt bij elkaar komen, maar als de Heer het niet heeft dan klopt het niet. Maar als de Heer het heeft, dan, dan viel het zo bij mijn kander. Eén stap naar een En die Heer die ziet die moeder. Ze wordt verblijfd. Oh, de glans van die moeder. En die dachter, die zei, ah oh, moeder, ik heb nog meer voor je. Ik heb nog meer voor je. Ik heb nog een koek voor je ook. Dat is overgehouden van Boos. Die heeft dat voor, dat is voor je. Speciaal voor je. Gemeente, lammer zingen. Van de Psalm 86, het negende, het achtste en negenste vers. Merk, hij hier, hij zijt lang. af de kerk nog vandaag aan de dag die mensen hebben door genade dat ze het verschil kan zien wat van Mozes is en wat van de grotere boos is wat had die oude moeder licht in de leven zij zag Christus in dat evenherst daar zag ze Christus gemeente. En dan lezen wij in de volgende vers, de negentiende vers. Wat zij onderzag. Toen zeide haar schoon tot haar. Waar heb gij heden opgelezen? En waar heb gij gerocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhuilde haar schoonmoeder bij wie ze geracht had. En zeide de naam des mans bij welk ik heden geracht heb, is boos. En ook, dat is dat die moeder die komt die jonge vrouw uit te lokken. Het is niet zo dat meeste mensen denken dat het was een scherpe beproeving. Waar heb je het vandaan gekregen? Nee dan loopt het vast met het vers dat ervoor gaat. Dat ze, ze mogen zien dat het van boos was. Dat het van Christus was. Dan hoef ze niet te twijfelen of het, of het echt is. Of namaak gemeente. Maar die oude vrouw gemeente. Ze wou die jonge vrouw Goor praten. O gemeente. Of de bevestige kerk nou. Zo klein. Zo arm wordt. Dat ze nog jaloers wordt. Om te horen de bekommerde kerk te, te praten. Dan is de bevestigde kerk op een goede plek. Daar staan we niet boven anderen met al de weldaden. Mee. Die oude moeder die had zo honger. Om dat, dat dochter, dat moabitische vrouw. Om het uit haar mond te horen. En en volk des hier ouder. Moet je met anderen omgaan, dan moet je al door goed luisteren. Wat het overgaat. Wat het overgaat. En dat de Here wijsheid en de onderscheidende licht moet geven. Wat van Mozes is, wat van Paulus is. Met de jonge mensen, maar ook met iedereen is voor iedereen een woord om voorzichtig te wezen. Maar om nou licht van de hemel te hebben, om dat te zien. Zo so het is niet dat ribbo, dat Naomi probeert om die kind in de moeite te brengen. Waar well, well, vandaan heb je het gekregen? Het no, was een lokkie om haar, om, om haar in de vrijheid te brengen, om te vertellen... Het is de, net zoals die moeder die zegt. Ah oh kind vertel het nou wat de hele dag plaats is genomen. Vertel het allemaal man." En dat kun je begrijpen gemeente. Die jonge vrouw. Of die oude moeder. Want die jonge. Die jonge de bekommerde kerk is, de, is meestal bang van dat bevestigde kerk. Maar als nou dat bevestigde kerk liefde hebt, Dan durft dat bekommerde kerk wat te zeggen. Ja. Het is niet alleen de bekommerde kerk dat onderwijs moet hebben. Ook de bewuste kerk. Want ze kunnen ook zo hard wezen. En dan moet net zo is dit en zo is dat dat ik het geleerd heb. Maar die oude vrouw die zag, die zag boos Christus. Die oude vrouw die zei vertel het mijn kind. Zeg het maar. En dan gaat het. we moeten aan eindigen. Dan gaat het staat hier in onze derde gedachte. Dan staat het toen in de twintigste vers. Toen zei de dat haar schoon dacht. En hier is ook een bijzonder onderwijs gemeente. Om met het jonge volk, met het, met het jonge bekommerde kerk om mee rond te gaan. Want er is ook een gevaar van onze tijd. Als er nog iets mocht gebeuren onder de jongen en de Heer werkt nog, al is het sporadisch en mocht de Heer het nog meer hebben. Maar hoe dat we met die jongen omgaan? En dan wat zegt na Naomi, Naomi, dan zegt ze niet gezegende rit. Nee, die vrouw is wijs, met ons. En dan zegt die vrouw, toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zijt gij de heer. Dan ben je op de rechte plaats. Niet om, niet om haar te vernederen, maar ook niet om haar te verheffen, maar om, o gemeente, dat is nou juiste pit om haar te leiden tot gezegend zijt de Heer die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levende en aan de dood de Naomi tot haar die man is ons en dat heeft ze nog niet dat heeft ze hier net gezegd ik bij wat ik heden geracht heb. Is boos. Ze heeft zijn naam gezegd. En die komt Naomi onderwijs over die naam te geven. En ze zegt. Voort zei de Naomi. Dat haar. Die man is ons nabestaande. Hij is een van onze lossers. Wat denk je gemeente. Dat die Rit, die heeft net gezegd: zijn naam is boos. En daarbij wil ze zeggen: Oh, zijn naam is wonderlijk. Wat heeft die meid toch wel gedaan? Boos. En zij was vol. Zij was vol gemeente met de vruchten van boos. En er was voor Rit. Geen plaats voor de persoon van boos. Dat is een grote verschil. En nou, die vruchten van boos, dat komt van een openbaar de boos in het leven van Rick. Want boos, die heeft haar opgezocht op de nak. Boos, dat heeft aan haar gesproken. Boos, hij heeft haar op een tafel geroepen. Kom, hij heeft haar op de tafel gesproken. Uit het haal, zelf uit zijn hand haar gelanden de geroost komen. Boos. Heb gezegd tegen de meiers. Laat er, laat er oplezen. Het is de haren. En laat la, langs hun handsvolle vallen voor. Laat er zomaar bij komen. Dat, dat trekkende liefde. Oh, ik zou ze nog. Ik zou ze trekken met de koorden Het is dus eeuwige. En nou, zij weet dat zijn naam Boos is. Gemeente, wat weten wij van Mozes? En wat weten wij van Boos? Een eigenadige vraag met haat op de eeuwigheid. En bijten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverdiening. Toen zei de Naomi en dan gaat ze die jonge dochter, die moabitische meid in wien dat de hier werd, werkt. Dan gaat ze haar onderwijzen. Zij bevestigt wat zij ontvangen had was van de heren Zij bevestigt dat. Naomi had vrijmoedigheid te zeggen, rit, dat ze echt. Dat, is echt. dat heb je niet gestolen. De duivel die zou, het, zou zeggen je hebt het gestolen. Oh die binnenpraters. Maar het is echt Het is echt. En je mag het houden. Houd het maar kind. Houd het. Oh ik ben nog bij een jonge mens geweest. Niet zo lang. En dat jonge moeder. Zij mag ook iets van die vruchten van die boos ontvangen. En ze was zo vol, En ik dacht zing me door. zing me door. Want er is geen rijt. Om over. over de, om over de vruchten en de persoon. Er is niet al de plaats om dat. Om over te praten met de mens. Er moet een plaatsmakende genade gemaakt. Mijn. Maar Rit. Maar Naomi. Ze was zo wijs. En daar is ook een bewijs in gemeente wat ik gezegd heb. Dat ze de hele dag druk met die jonge dochter was. En hier in de avond van de dag. Na zo'n wonderlijke ontmoeting. Dan gaat ze maar verder kind onderwijzen. En dan zegt ze. Toen zei de tot haar schoondochter: dochter. Gezegen zijt gij de heer. Die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. En wij gaan het niet uitbreiden. Maar gemeente dat woorden die hebben allebei een bedoeling. De levende en de doden. Waarom? Maar we gaan het nou verder niet. de Naomi tot haar. Die man. Is ons nabestaand. Hij is een van onze wasjes. En wij breiden het niet verder uit. Maar dan zeg het Rit, En Rit de Moabitische zijde. Ook omdat gij tot mij gezegd heeft. Hij zal je houden bij de jongens die ik heb. Tot dat zij de ganse oost. Die ik heb zullen hebben eindig. Dat is een bewijs dat de rit begeet niet wat die moeder zei. En dat is, dat is ook plaatselijk gemieden. Die rit die was zo vol. Zo vol van de vruchten van boos. En die was er geen plaats. Al wijsde dan Naomi haar op. Hem als een van die losses, Daar had ze nog geen losse nodig. Ze was vol. En even herst. Dan kun je van tien dagen leven. En met de twee vijf. En er was geen plaats. En dan, dan moet al daar weer plaats voor gemaakt worden. En dan blijven wij. En daar willen wij. En het is ook aangenaam. Om van die vruchten te mogen leven. Want er is een aangename leven gemeente. Maar er zou de tijd komen dat dat tarwe oogst. En dat dat oogst dat het tot een einde komt. En dat is gelukkig. Even door de leiding des Heeren. Dat de Heeren dat tot een einde brengt. Om van die vruchten te leven. Want dat vruchten is goed gemeend. Maar als het is weg, hebben wij geen fundament. Dat is een bezwekenlijke koninkrijk. Dat is een mens dat de vruchten van de hemel, zou ik maar zeggen, mocht smaken. En nog onder de, onder de wijd, onder de wicht van haar hemelhoge schuld. En dat gaat zomaar op en neer. En zo wordt ze in stand gehouden. Maar de staat nog niet veranderd. We hebben gezegd, menigmaal, drie keer komt de mens onder de wet te sterven. Drie keer. Onder de overtuiging aan de maken. en de heiligmaking. Drie keer dan moet de mens sterven. En dan wordt de mens arm gemeten. En als een mens nou zo arm gaat worden, dat was die oude vrouw. Die kon er wat van. Zo arm. Dat ze alleen maar uit de hemel gediend kon Dan ben je gelukkig mens. Dat je zo maar uit de hemel gediend kon En uh, voor dat volk. En dan lezen ze Psalm 27. De laatste vers. Wacht. Ja wacht op de Heer. En dat volk. Die door genade daar mogen wachten. De gemeente. Die zou niet beschaamd worden. Want hij heeft beloofd. Hij zal zijn volk nooit vergeten, nog verlaten heen. O, oh, hij gaat al door dat volk voort. Hij heeft al in zijn diep vernedering dat weg opengewaand. Hij heeft dood zonder hel overwonnen. En hij heeft al oh, in het morgen van de opstanding, als de leeuw van het geslacht, als het leeuw van de geslacht van Jude gemeente, Daar is hij de overwinning. En daar heeft hij voor de tijd en voor de eeuwigheid alles gekocht. En daar heeft hij opgegaan in de heerlijkheid aan de rechterhand van zijn vaders, En daar heeft God de vader gemeente als rechter eeuwig en verheerlijk. Dit is mijn geliefde zoon. In wien ik allemaal mijn in heb. En daar wordt bewust dat Christus hier op aarde aan zijn arme discipelen gezegd heeft. De belofte mijn vader geef ik i. En dan heet hem die en daar komt dat heilige geest. O oh, dat, dat bediener uit het vader en uit het zoon. En dan wordt het kerk. oh dat Kerk. dat heilige geest in het persoon. Dat is de lijden voor de kerk. O oh, dat is het leven voor de kerk. Want Paulus zegt in gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus Christ. Nog ik leef. En de leven dat ik niet leef. Dat leef ik door het geloof. Dat is de heilige geest. Door het geloof. In de zoon Gods, Die mijn lief gekregen heeft. En die mij gekocht heeft. Volk des Heer. O zijde nog van, dat, van die volk. O die die zaken mee mocht maken. Ik hoop dan. Dat in alle eenvoudigheid. Dat je nog een les gekregen hebt. dat je nog eens je eigen vergeten mag. En bekommerd mag worden voor dat bekommerde volk. En dat, dat, dat gegeven. Om dat bekommerde volk nog te dragen. En te onderwijzen. In de wegen des Heeren. Om ze te trekken. Om verder. O bekommerde in onze midden. Wat een voorrecht. En dat doet Gods woord nou. Maar ook een voorrecht. Gaf je zo'n open. O ouderling. Leraar. Wie het wezen mag. Die zegt. Daar is nog meer. De pijl die legt nog. Dat je mag weten. Wat het is. Om door God. Op die vaste rots geplaatst. Denk pas op Petrus die schrijft erover. Over dat vaste rots dat zal staan tot in de eeuwigheid. En mijn onbekeerde medereizers naar die ontzaggelijke eeuwigheid. O, dan heb je in zo'n eenvoudig en korte weg iets gehoord van rijkdom. En wat heb gij, mijn onbekeerde medereizers? Die bekomen de kerk. Die hebben onbekende verlossen in de hemel. De bevestigde kerk die mag bij ogenblik hem aanschouwen. O wie hem, wie hij is. En van wie dat hij, dat ze hem van krijgen. Van God als richter hebben ze Christus ontvangen. En wat heb iemand? Wees nou maar eens eerlijk. Staat er maar stil jongens en meisjes. Het kan ook. En ik zeg het uit liefde. Het kan nog. Maar het kan ook de laatste keer. Dat je in Gods geis gebracht bent. Vleden zonder niet gisteren. Maar de zonde voordat. Waar we ook in onze gemeente. De jeugd en het oudere gelijk. Aan waarschijn. Het jonge die kennis sterven. En het oude die mocht. En zonder zaal en Smiris. Zijn jongetje van zeven jaar. Zomaar overgereden. Niet van onze kerk. Maar het is toch een mens. Het gaat niet over de kerk. Maar in zo'n ogenblik. Was het eeuwig. Zeven jaar. En gemeente. De bezoldering van de zonde is de dood. Is de dood. Maar het genadegave gods is het eeuwig leven. Door Jezus Christus. En gelukkig de volk die erbij mocht zeggen. Als Paulus schrijft onze Heer. O mijn hoorde, dat is een rijke volk. Maar ze worden arm in de eigen en rijk in hem. Amen. Ach Heere, mocht het eenvoudige woord nog eens de toepassing geven aan ieder van onze zielen, dat we bij de eerst, bij vernieuwing en onderwijs, en ontmoeting o iets van u ie mocht ontvangen al is het een bestraffing. we hebben gezongen de duchte die zijn heeft nog een teken der goede o heb een volk op aardig de jouwe moeder ze verlangde nog een teken dat hij nog van der afwist in der relente al had ze de verwisseling van de staat in de leven. Mogen we bewustheid weten. Maar het kan zo ver zonden, Dat brengt een scheiding. Zoveel scheiding. Zoveel dood. In de ziel. Heren, mogen ook die jongen. Die jongen bekommerde de gedenken. Ah, mag er veel wezen. Mocht erbij toegedaan. Heren, want af hij de ware wedergeboorte komt heen, wordt het een bekommerde mens. Heere, mocht uw naam eeuwig eer ontvangen. En mocht het stellen tot een rijke zegen. En gedijnt deze kerkenraad en gemeente. Ach, verblijft ze door die daden. Heere, geef ze list en kracht om verder de arbeid te... Richt in de menigvuldige werk zonder een onderherde, zou ze nog verblijden. Met de eigen gerde heren, Mocht mogen nog meer arbeiders heen. En mogen ik kerk nog in de nood brengen, dat Gij, o eeuwig God in Christus, uw vlegelen nog eens uit mocht breiden. Onder ons en onze kinderen, binnen en buiten onze meer. Van zee tot zee, van einde de landen der wereld, verschuil onze zonde, leid ons veilig aan de onveilige wegen. Heer, laten nog door uw genade een biddend volk worden en blijven. Wij vragen het in de verschuiling van al onze zonde om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 25 en daarop de zevende vers. Gods verboden.